Dit van der Linde met het NOS-journaal. Hamas lijkt niet akkoord te gaan met het voorstel van president Trump... om de oorlog in Gaza te stoppen onder voorwaarden. Volgens de BBC en persbureau AFP wil de top van de terroristische organisatie... aanpassingen van het plan. Officieel heeft Hamas nog geen reactie gegeven. In het Amerikaanse voorstel staat onder meer dat alle gijzelaars zo snel mogelijk moeten worden vrijgelaten. Ook zou de militaire tak van Hamas de wapens moeten neerleggen. De Israëlische premier Netanyahu is openlijk akkoord met het voorstel. Arabische landen in de regio oefenen druk uit op Hamas om de oorlog te beëindigen. Een groepje mensen heeft dinsdagnacht geprobeerd de prinsenvlag aan de gevel van het D66-kantoor te hangen. Via bewakingsbeelden was te zien dat de groep een stijger verplaatste, maar dat het niet lukte om de D66-vlag te vervangen. De stijgers stonden er vanwege de herstelwerkzaamheden aan het kantoor. Tijdens de rellen in Den Haag werd het pand al belaagd. Ook bij die rellen was de prinsenvlag te zien, een symbool van extreem rechts en de NSB. D66-leider Jette spreekt van een nieuwe poging tot intimidatie en doet aangifte. De Sociaal Economische Raad vindt dat de overheid zich meer moet bemoeien met arbeidsmigratie. Er zijn zo'n miljoen buitenlanders die in Nederland werken, maar de SER wijst op grenzen aan wat Nederland aan kan. Ook moet de overheid arbeidsmigranten beter beschermen, luidt het advies, want er zijn al jaren misstanden. De AEX is op de hoogste slotkoers ooit geëindigd. Er kwam ongeveer een procent bij, waardoor de slotkoers uitkwam op 958 punten... De stijging van de AEX, de graadmeter van de Amsterdamse beurs, komt vooral door goede cijfers van technologiebedrijven. Het weer bewolkt maar droog. Vannacht kan er lokaal motregen vallen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen, bewolkt met lichte regen of motregen. Het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je nog een kwartier vertraging op de A2 naar Amsterdam. Tussen Apeldoorn en knooppunt Amstel staat 4 kilometer file. En op de A10 Noord richting de A10 West voor de Koentunnel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Thank you. Yes. weet sowieso dat ene David Molenburg. Ik krijg het bijna het mond niet uit. David Molenburg, dus. De burgemeester van dit dorp waar dit programma wordt gemaakt. Dat hij toch een beetje een fervent liefhebber is van Tram House. Make it happen is denk ik ook een van zijn persoonlijke favorieten. Maar dat zal dan denk ik wel te maken. Dat dat uh, um, ja, uh, Rotterdam Make It Happen. Dat is toch wel de one-line. Welkom bij deze OnTurndive FM van uh, donderdag 2 oktober. Het is uh, de eerste van uh, deze oktobermaand. Volgende week hebben we weer live muziek. Tenminste, als het uh, allemaal een beetje mee uh, gaat zitten, dan uh, gaat het lukken. Maar we moeten een beetje letten op onszelf, heb ik het idee. Want uh, de een uh, zit een beetje tegen een uh, wat. Ja, vermoeidheidsverschijnselen. Dan, uh, ik zei de gek, die moet uh, af en toe zijn bloeddrukje uh, laten meten. En dan hebben we er ook nog eentje ergens thuis zitten... die ja, ook uh, niet al te best uh, uh, even eruit is gekomen. Hij is uh, gelukkig nu weer thuis, dus uh, dat scheelt dan weer. Dat is een van onze video-editors. Maar ja, uh, we moeten wel even opletten. Want uh, voor je het weet, uh, dan is er helemaal geen alternatieve vm Dus we moeten een beetje uh, zuinig zijn op elkaar... Goed, wat gaan wij doen? We gaan uh, in ieder geval straks in het uh, volgende uur praten met, uh, dan moet ik even nadenken, Banks. Want uh, zij gaat er uh, morgen haar uh, debuut EP pre presenteren, Freeway heet die. En vanmiddag heb ik nog even gauw een gesprek opgenomen, want uh, ze was druk, druk, druk, net als ik. Uh, en daarom uh, dacht ik... Nou, ik zal het uh, nog even proberen op de, de donderdagmiddag. Dus dat is van tevoren opgenomen. Enige live-uitzending... Uh, ja, dat is ook wel weer grappig... is de... het gesprek wat ik ga voeren met Lorena... van Lorena de Tijd. Vorig jaar nou, hadden we er nog in de studio hier... Um, met de, de hele band. En toen speelden ze akoestisch... Nou, dat is verre van dat, want uh, die nieuwe single die is nogal erg ruig, kan ik je vertellen. Dus dat straks, maar we hebben natuurlijk ook nog uh, nieuwe muziek. Uh, bijvoorbeeld uh, van Noels, want die, uh, die, Newland, die die dat gaat maar door. Maar Noels is een samenwerking met, uh, met Elze van de Greft. En de single komt morgen uit en ik uh, mag hem vanavond al uh, laten horen. Dus dat uh, gaat zo dadelijk al gebeuren in dit eerste uur. En verder kijken we ook nog een beetje stiekem terug naar vorige week. Want vorige week hebben we toch ook nog wel iets uh, bijzonders uh, gehad in de studio. Maar daar kom ik zo op. Eerst uh, de single uh, van Waterfront, de winnaars van Rob Hak da wordt. En degene die het uh, bevrijdingspopfestival op het hoofdpodium mochten beginnen in Haarlem. Dat is Waterfront. En dan moet er iets komen, ja. Precies. Dit is 5 AM Love. Uh, wat uh, hier besproken wordt in het jaar 1963. Ik verdenk uh, Alex Newland er uh, stiekem van dat hij geboren is in uh, 1963. Het zou zomaar maar kunnen, denk ik, uh, in dat opzicht. Maar uh, heel zeker weten zal ik het nooit uh, doen. Uh, Newland is weer behoorlijk actief. Is het niet met Newland zelf, dan is het met Newland Slide. Want ook daar heeft hij een, een nieuwe single uitgebracht. Dat is met de band. En dan heeft hij ook nog... En dat is vanavond het uh, geval. Met Elze van der Greft. Nuwels uh, is dat. En ook daar is een tweede single al uit. En dit keer een half rol met Elze. Want de vorige keer was het met Alex. Die uh, de vocalen voor zijn rekening nam, Maar dit keer is het uh, Elze. Dus we geven al iets weg van die nieuwe single van uh, vanavond. Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, het meest recente materiaal. Zoals uh, twee weken terug heb ik deze laten horen. Dat is... Deze van Kimmy June. Uh, daarvoor hoorde je trouwens Waterfront met 5AM Love. Ik moet het wel even netjes zeggen... want uh, dan krijg ik daar weer uh, boze klachten over van... Hey, oh, je hebt het niet afgekondigd. Waterfront dus in het uh, blokje van 2... Uh, daar begonnen we mee met 5AM Love. Nou, heb ik dat uh, gezegd. Kimmy June, daar had ik het dus over... want die is uh, degene geweest uh, die ik twee weken terug al heb laten horen. En dat mocht omdat zij uh, die single de dag erop... en dat was volgens mij... De 18e geweest, de 19e zelfs. Ik ben af en toe wel eens de dagen een beetje kwijt. En dat is country puur song. En het nummer dat heet Leo. Leo. of 94 according to the stars i'm a leo yeah i don't even know if i should believe this shit chasing my dreams let me down to the core and i'm the biggest threat of my ego but i'm kind as hell so i guess that the profile fits i'm easy to mystery but i decide not to let it get to me the surface, the deeper you look, huh? well, the better it gets, the better it gets, I'll hear what they say, but I won't do it my way, Yeah, me, I'd better die trying, and I look before I take a big leap of faith, it's easy to me, Zag ik jou in de spiegel zou op mij elkaar te doen mezelf, dus die chick kan mij niet laten. Flirtte één keer en nu was ze een date van maar, maar ze krijgt alleen een kus en verder wil ik niks van Ik wil niks meer en dat weet je ook, bij mij kan je ook zijn, de Jimmy op de Soos. Ga maar roffa, voel mij net als een show, want ik wil variëren, dus je ziet me daar ook op mooi. mooie. Bij de O, dat is één keer per jaar, en die blok is heet, dus we zijn weer daar. Dan hebben we al wat gemeen. We gaan dekkers verspillen schatjes Kom met je naar bed, op de derde date. In ben ik nog van de witte pijn. En ik ga niet voor je liggen, ik wil eerst zijn. Hou me in, ook al wil ik verder in de tijd. Dus had ik maar een tijdmachine, net als die in zijn prime. Chillen in stad en ik ben met een chick, chick, chick, chick, chick. Ze vraagt wat ik wil, maar ik drink alleen wit. Hoest opzij zij kan met sushi in spits. De bon is op mij, maar je vraagt om split. split, split, split, split. Maak je maar geen zorgen, want ik die kan dit. Je ik kon dat niet, dus die was op niks. Ze voelen zich met dingen die ik doe, doe, doe. Met dingen die ik doe, maar ik pak mijn peper. Met dingen die ik doe, doe, doe. met dingen die ik doe. Ze kunnen niet tegen, oh maak eens moe. Moe, moe. Ik zeg maar papa, nou gaat het naartoe? Je jongen benadert, vind ik een beetje onbeschof. Je moet relaxen, wie ben jij? En stel me hier je voor. Ik zeg je van tevoren, van mijn hart die is op slot. Krijg je de sleutel van mijn hart? Kan ik je linken aan de store? Shop Esprit, ik laat het regelen, splash. Ik kan die dingen voor je regelen. Ik ben met je waving en ik kan het voor je regelen je bent vervelend, ik vervelende. Hoe is gassen in de velden, man? Ik voel me even kramer. Lekker ringen voor mijn guys. Ik geef een eentje aan mijn vader. Shadi die is boos. Ze wil me eventjes verlaten. Maar mijn ring die is karate. Dus kan jij me even laten. Hoe is het met dingen die ik doe. Doe. Doe. Met dingen die ik doe. Maar ik pak mijn peper. Met dingen die ik doe. Doe. Doe. Doe. Mijn dingen die ik doe. Ze kunnen niet tegen. We maken ze moe. Moe. Moe. Ik zeg m'n maar, wifey even kapper. Nou, we gaat dit naartoe. Wat is jouw relent op een lichaam, maar Ik denk niet zoveel, wat heb je mee van man? Zweer, ik maak zo boos omdat ik peper maar Zo zonder mijn lippen, ik ben even lang. In mijn vibe, dus al die stress en confrontatie kap ik af. Het boetje niet, toch waarom vraag je het je af? Mijn jongen die nu voor een kleine toren jaren wordt gestraft. Sorry, ik ben even bezig, zie je later op de dag. Kijk naar links en zie die motor van het vliegtuig. Ben in de stad en hij gaat weer een passenbrief uit. Dan me genieten, de sushi, we gaan chic uit. Ik ben geen badse liefhe schat, mag je mijn bloesje open. In een foute situatie, het is goed verloop Je krijgt niet alleen boze, maar ook goede oog Ik ben geen patse, lieve schat, maar gooi m'n bloesje op. Pracht kwaliteit, ga ergens anders maar je troepen koop Ze voelen zich met dingen die ik doe Doe, doe, met dingen die ik doe Maar ik pak m'n paper met dingen die ik doe Doe, doe, doe, met dingen die ik doe Ze kunnen niet tegen, maar maken ze moe Moe ik heb toch al dus een beetje aan de laatste tijd veelvuldig laten horen. Dit nummer van de heren Siggi en Links, Ze komen gewoon uit dit dorp waar wij dit uh, programma maken. Daarom en uit Zandvoort. Uh, dingen die ik doe. een van de populaire tracks die ze hebben uitgebracht staat op de Zeeweg. Ook een roemruchte weg hier uh, dicht bij Zandvoort. Want uh, er wordt nog wel eens een beetje plankgas uh, gereden. Kleine verwijzing hebben ze daar ook uh, nog wel gemaakt. Want uh, er is ook nog een titelnummer daarvan. Daarvoor ook een behoorlijk lekkere nieuwe single van Stevie Novell en Oesters en Sushi. En dat uh, mag het uh, toch wat de uh, pret niet drukken. Verder met de muziek en uh, dat is met Bel en Wat Doe Je Dan. Uh, uh, uh. Nu alles is gezegd. En de wet is weggelegd. Ga ik zonder stem. Met alles wat ik weet. Ben al even zoek. Soms weet ik nog niet hoe. Ik draag de last van wat mij vindt. Doe je dan? leg me naast het water tijd om het achter ons te laten. Chet, uh, Jonas Moerland. chat Jonas Moerland. Maar onder de naam Chat uh, brengt hij alles uit. Uh, nooit, anders zijn is uh, een single, maar hij heeft al eerder wat uitgebracht. Uh, als het goed is, komt er wat uh, op online bij ons op de website. Uh, er is trouwens nog veel meer uh, te melden, maar ik uh, kan niet alles uh, tegelijk. En zoals gezegd, ik moet ook om mijn gezondheid denken. Dus dat betekent dat het even allemaal in een wat trager tempo allemaal, uh, gaat gebeuren. Daarvoor hoor je je bel en wat doe je dan? Uh, dat is een beetje um, de single die ook twee weken geleden is uitgebracht. Uh, dan uh, vorige week, want ja, vorige week hadden we een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Ik in de veronderstelling dat uh, Nina Lin nog steeds in Uithoren woont. Maar dat is uh, dat niet meer het geval. Ze is... Een half jaar geleden uh, verkast naar Amersfoort. Dat wist ik niet. Ik had geen af, uh, afwezigheid of uh, hoe noemen dat. Een afbericht gehad dat ze hier uit uh, Noord-Holland was vertrokken. Ja, en dan tel je eigenlijk niet meer mee. Dat is heel uh, jammer. Maar goed, uh, voor deze keer heb ik uh, gewoon uh, de regel van vijf. Dat uh, betekent dat je vijf vingers uh, voor je neus houdt en er doorheen kijkt. Door de vingers zien. Zoiets. Uh, dat uh, heb ik dus uh, maar uh, op de koop toegenomen. Maar die ander, dat is Hessel Moeselaar... En die was wel degelijk een, een inwoner van, dit, van deze provincie. En dat is in Amsterdam. Daar verkeert hij tegenwoordig nu. En Hessel is bezig om een album uit te brengen. Of bezig. Hij heeft hem volgens mij ook uitgebracht. En je hoort dus twee opnames. Eén is de opname waarin Hessel Moeselaar de viool erbij pakt. Bij het nummer Lavendel en Camille, en dat is een beetje het, uh, het eerste nummer wat je hoort. En daarachter het instrumentale nummer wat hij hier vorige week heeft laten horen. Het zijn dus alle twee eigen opnames. We beginnen dus met deze van niet alleen samen met Hesel Moeselaar, Lavender en Camille. MUZIEK their teething Thank you. Almoezelaar was dat vorige week bij ons in de studio met het meest lange nummer wat hij hier heeft laten horen Nul Live, daarvoor hoorde je Lavender en Camilla, daar was hij ook al op te horen maar dat was heel spontaan, want Nina Lynn was heel zo onder de indruk van zijn viool, dat ze vroeg of hij mee wilde spelen bij Lavender en Camilla en dat deed hij, en we gaan gauw weer verder, want we hebben deze man ook nog, die we willen laten horen Gerhard, ooit geweest bij ons in juni, en Alakazam Well, you fell into San Francisco Bay. I fell into the bay and you fished me out. That's right. You don't remember? No, I... Huh? you remember where you were? Yes. Yes, of course I remember that. She's been hiding in the dirt For so many years, waiting for her time, like a lion on the prowl, targeting her right, eye to the point of no return. churning in your soul invite only she will come to light inside your burning soul They'd soon be part of her grand show. One by one the guests arrive. Each one throws an eye as their lordly passing by. that's yearning in your soul, invite only, she will come to light inside your burning soul. In the background, a crowd of people scatters away. Invite only. Quench the thirst that's yearning in your soul. that Van Noels hoorde je Memorize. Was deze nieuwe single. En ja, het, uh, geloof het of niet. Maar het uh, doet me hier en daar zelfs een beetje denken. Met een vleugje Kate Bush. Ja, dat uh, zag ik er uh, of hoorde ik er toch nog een beetje tussendoor. Um, dit keer de halfrol wat betreft de vocalen voor Elsa van de Greft. Die we kennen van Something Else. En The Meadow, daar uh, heeft zij uh, behoorlijk wat stempels opgedrukt. En Memorize uh, doet ze dat nu. En op de achtergrond hoor je weer die hele drukdoende songwriter... uit Harlingen, dat is Alex Nieuwland. Beter bekend als Newland en daarom heet het ook Newlands. Beetje verwijzing naar Newland en natuurlijk de Els. Naar nou, Els van de Greft. Daarvoor hoorde je Gerard uh, samen met Alakazam... Uh, invite Only, dat is dan weer een beetje een haast bowie achtig nummer... moet ik uh, eerlijkheidshalve zeggen... En Gerard is hier 12 juni uh, in deze studio geweest. En ik heb hem later nog, vorige maand... heb ik hem nog even aangetroffen in uh, De Nieuwe Anita. We gaan uh, op naar uh, het einde van dit uur. En dat doen we met Don Jenner en The Love Song. We'll